9 uur. Winfried Maaien. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Automobilisten gaan het alleen maar zwaarder krijgen met files. En er is nog geen akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Dat hoort u in een overzicht van het nieuws. Elisabeth Steins.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 De eerste drie maanden van dit jaar stonden er flink meer files... dan in dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte... met zo'n 25 procent is toegenomen. Dat komt onder andere door het weer. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. Die dag kantelde tientallen vrachtwagens door de harde wind. De vrouw die gisteren het vuur opende bij het hoofdkantoor van YouTube in Californië deed dit uit wraak. Haar vader zegt tegen Amerikaanse media dat hij de politie al had gewaarschuwd dat ze iets van plan was. Drie mensen raakten gewond toen de 39-jarige vrouw... rond lunchtijd bij het kantoor begon te schieten. Daarna beroofde ze zichzelf van het leven. Ze beheerde op YouTube een kanaal met zo'n 5000 volgers... en omschreef zichzelf als dierenrechtenactivist. Toen ze daarvoor niet langer geld kreeg van YouTube... zou ze volgens haar vader door het lint zijn gegaan. Ze beschuldigde het videoplatform van discriminatie.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 Dan gaan we naar de AWB. Dennis Mooi. hoe gaat het met de files? Uh, nou, laat ik met goed nieuws beginnen, want rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht... valt het uh, reuze mee. Met uh, de spits ook bij Almere valt het uh, wel, wel mee... Amsterdam is het grootste knelpunt. En dat komt voor een groot deel op het konto van een ongeluk... bij Knoppen knooppunt de Nieuwe Meer op de A4 richting Den Haag. Daar zijn ze nu bezig met een spoedreparatie. De auto zelf is geborgen. Twee rijstroken zijn er dicht. En daardoor loopt het vast op de A10 Zuid in de richting van die A4. Tussen de Zeeburgertunnel en Knoppen de Nieuwe Meer... heb je nu ruim een uur vertraging. Je kan omrijden via Amsterdam Zuidoost over de A9... maar ook daar heb je een half uur vertraging... Vertraging nu in de richting van Amstelveen... tussen knooppunt Diemen en het knooppunt Holendrecht, 8 kilometer. Door de problemen op de A9 en de A10 loopt het weer vast... op de A2 in de richting van Amsterdam. Flinke vertraging tussen Maarsen en het knooppunt Holendrecht. En op de A1 richting Amsterdam... tussen Muidenberg en het knooppunt Watergaasmeer heb je een half uur extra nodig. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering?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 Automobilisten krijgen het dit jaar waarschijnlijk een stuk zwaarder dan vorig jaar, dat zegt de ANWB. In de eerste drie maanden van 2018 groeide het aantal files met 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. ANWB-directeur Frits van Brugge, goedemorgen. Goedemorgen. Um, dat is een forse stijging, terwijl vorig jaar de fileswaarte uh, was gestagneerd. Um, ik denk dan dat is logisch, dat zie je aankomen, want economische groei... Dat klopt, en uh, dit is pas het begin. He, de verwachting is dat in de komende jaren de reistijd op de weg... He, in de ochtendspits, avondspits, met 50% zal stijgen. Ja. Dus we zijn niet verbaasd dat dit uh, nu gebeurt. Een logisch gevolg dus van die economische groei, zegt u. Ja. ja. ja. Uh, maar... nou, kijk, even voor duidelijkheid. Dus in 2008 hadden we 7,2 miljoen auto's in Nederland. Nu tien jaar later, 2018, hebben we 8,2 miljoen auto's. Er zijn een miljoen bijgekomen. Ja. En zeggen deze drie maanden al genoeg over de rest van het jaar? Nee, dat natuurlijk niet. Is, uh, maar het is duidelijk dat het de komende jaren uh, zwaarder gaat worden. Overigens zien we dat over de volle breedte. Hè. Nederlanders wandelen weer, we fietsen meer, we zitten meer in de trein... we zitten meer in de bus en we zitten ook meer in de auto. En, in de en de ook Finale meer dus. goederenvervoer ook nog. Ja. Uh, Nederland dicht las ik vanochtend op de voorpagina van uh, de Telegraaf hierover. Um, en dat is niet iets wat ik voor het eerst uh, lees of hoor. Uh, de problematiek bestaat al veel langer. Um, uh, is die dit jaar anders? Ziet u een andere tendens? Ja, ik zie een hele duidelijke plus en een hele duidelijke min. Ik was van het weekend in Duitsland. Ik weet niet of u daar wel eens rijdt of in België. Dan mogen we ja. toch heel blij zijn met onze infrastructuur. Ex-Waterstaat doet goed werk, ProRail doet goed werk. Mm. Maar de werkelijkheid is ook dat we veel meer nog op pad willen. En dat gaat alleen maar stijgen de komende jaren. Dus we doen een dringend beroep, en niet alleen de AWB, maar we zitten ook in een alliantie, zoals het heet... een mobiliteitsalliantie, met de Nederlandse spoorwegen... industrie, goederenvervoer. Investeer nog meer in die infrastructuur. Dat, er komen, hè, het regeerakkoord staat al... dat we er extra geld in gaan steken... maar er is nog meer nodig. Ja, ik lees ook dat u in de Telegraaf dat herhaalt. En dan zegt u, ja, meer asfalt tussen, investering wat betreft de wegen dan... Um, die oplossing heeft nog niet tot een verlichting uh, geleid de afgelopen jaren. Denkt u niet inmiddels ook aan andere oplossingen? Dat u denkt, ja, wellicht uh, helpt het niet? Eerst even voor de record. Er uh, zijn een miljoen auto's bijgekomen. En er is ook best wel wat asfalt bijgekomen. Als dat niet gebeurd was... Mm -hmm. daarom zijn we zo blij met Rijkswaterstaat... is het al echt een probleem gehad nu. Dus het helpt wel. Kijk bijvoorbeeld het voorbeeld. Hè, Amsterdam staat niet meer in die top van die die filestaatjes. Dat komt omdat er rond Amsterdam heel veel gedaan is aan de infrastructuur aan wegeninfrastructuur dan vooral. En, uh, en dat helpt dus. Uh, maar meneer Het ministerie van Bruggen is ook van plan om ook me uh, dus meer aan die wegen te doen. Maar vooral duidelijkheid dat is niet goed genoeg. En dat is uw punt. He, gaan uh. ook meer investeren in die fietspaden. Gaan meer investeren. De bussen, de metro's, de, de treinen. Dat is ook heel hard nodig. Ja. ja, want ik vraag het u. En die vraag komt vaak op uw bordje terecht. Dus u weet vast ook wel daar goed op te antwoorden. Want er zijn veel verkeersdeskundigen die zeggen... ja, je moet heel anders gaan denken. Die zijn ook vaak hier op NPO Radio 1 te horen geweest. Die zeggen, je moet bijvoorbeeld aan andere werktijden gaan denken. Je moet de werkgevers inschakelen... dat mensen niet allemaal tegelijk in die auto stappen bijvoorbeeld. Want ja, het echte probleem zit alleen maar op twee tijdpunten... Op een momenten op een dag. Um, ja, ik kan me voorstellen dat u als ANWB ook zegt... we moeten daarop inzetten. Helemaal mee eens. Het is een, kijk, om even over, over een paar jaar gaat het in 2007 bijna bereikt hebben... 2008 was de financiële crisis... dat de ochtendspits overging in de avondspits. Dus we ja. hebben niet zomaar over twee puntjes op een dag. Dat punt gaan we vrij snel weer bereiken op sommige momenten. Maar ik ben het helemaal met u eens. Kijk, dit is eigenlijk een puzzel. Hè? Een puzzel met een hele hoop stukjes. En het werkt alleen als we aan alle stukjes werken. Dus de enige deskundige zegt dit, die heeft gelijk. De andere zegt dat, heeft ook gelijk... Het punt is dat we het allemaal moeten doen. Ja, maar wie uh, neemt de regie? Want blijkbaar uh, levert het nog te weinig op. Ja, nee, maar voor alle duidelijkheid... en dat zie je ook in het afgelopen jaar. en daar we hebben we ook mooie infrastructuur... daar hebben we een ministerie voor... en ook de gemeentes en de provincies... en er is een hele hoop gebeurd. De oproep is, ga daarmee door en investeer nog meer. He, want we moeten ook niet uh, heel somber doen. En uh, dat, is, dat is natuurlijk niet zo. We doen, wegen zijn mooi, treinen zijn mooi, bussen zijn mooi... <laughs> Eh, maar laten we nou volhouden om ervoor te zorgen dat het zo blijft. Ja. Of wegen nou echt mooi zijn? Daar zullen andere mensen weer een andere mening over. Maar ik ja, snap maar wat u ik, bedoelt, ik, hoor, meneer van Berge. Ik, ja. ik praat even namens de reiziger. Ja, hè. Laat ja, het daarvoor duidelijk. Ja. Het gaat erom hoe kom je in Nederland van A naar B. Dat is ook wandelen, dat is fietsen. Wat ja. heel goed helpt, is als we met meer vanuit de, de auto uit de auto gaan en bijvoorbeeld meer gaan fietsen. Ja. Dat zou heel erg helpen. Dat is wat u net zegt in uw de programma's. De deskundigen, ze gaan meer fietsen. Tegelijkertijd zie ik dan wel op mijn bureau dat 27% van de AWB-leden in de 28 steden waar we dat onderzocht hebben voelt 27 zich onveilig op de fiets. Ja, daar wordt het ook dat al is druk. ook niet goed, natuurlijk. Hè? Nee. Snap je? Dus het is over ja. de hele breedte. Het is echt een mooie puzzel waar een hele hoop stukjes in zijn. En we doen oproep, ook nu in de gemeenteraadstijd. Denk aan die verkeersveiligheid, denk aan de infrastructuur in uw stad en dat is op de volle breedte: wandelaar, mm. fietser, openbaar voer en auto. Deltaplan, meneer Van Bruggen. Precies, ja, u zegt het mm. heel mooi, geweldig. Uh, meneer Van Brugge, ik ga u danken in ieder geval en succes daarmee. Baby, I've been praying hard.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 burn down this river every turn, hope is off, or let letter word make that money watch it burn oh but i'm not that old Me makes me wanna fly. One Republican Counting Stars was dat. De kritiek van Jan Publiek. 14 minuten over 9, reacties. Ja, we hadden het vanochtend over de pensioenen... want er moet een nieuw pensioenstelsel komen... maar dat wil nog niet helemaal lukken. De pensioenpot mag niet leeg raken. Dat is de, de reden dat dat stelsel uh, verbeterd moet worden. Maar hoe groot is die pensioenpot eigenlijk?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 Ja, dat, ik heb het nu pas door. Eigenlijk. Ja, dat klopt niet, uh, wijst uh, René Bremer ons op. Nee. Het is 1300 miljard. Ja, ze wil nogal wat. Ja. ja, Dat had ik zelfs in mijn notitie staan. Maar ik, ik had niet door dat uh, dat, dat die er doorheen glipt. Eerlijk gezegd. Nee. Maar goed dat je het zegt, René. Ja, scherp opgemerkt. Dan Rolien, die wil graag weten hoe veilig... of eigenlijk hoe gevaarlijk het is... voor de duikers die vandaag met die zeemijn in Amsterdam bezig zijn. Die werd eind januari tijdens het baggeren in het ei ontdekt. En wordt vandaag... Uh, is hij opnieuw opgedoken. Die wordt tot ontploffing gebracht op het Markermeer. Ja. Uh, maar ja, hoe veilig is dat eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Joris van de Kerkhoff volgt dat hele proces... uiteindelijk dus uh, naar het Markermeer moet hij. Ik weet eigenlijk niet waar je nu bent, uh, Joris. Maar hoe, weet jij dat, hoe de veiligheid uh, gewaarborgd wordt? Nou, ik heb net even gebeld met de voorlichting van de EODD... de exclusieve Opruimingsdienst Defensie. Als het fout gaat, dan heeft de duiker weinig kans. Dat was wat die woordvoerder net zei. Maar de kans dat het fout gaat is niet zo groot. Jullie zeiden net al, in januari is die bom gevonden. Er is veel onderzoek naar gedaan hoe ze het beste die bom konden verplaatsen. En ze hebben dus op het moment dat ze hem vanochtend weer... Vast, voordat ze hem vast gingen pakken, hebben ze er schuim ingespoten. Mm -hmm. En uh, dat, dat zorgt ervoor dat de kans dat, het, dat die ontploft heel erg uh, klein is. Ja, die kans is er altijd nog wel geweest. Daarom zijn die bruggen afgesloten, is de tunnel afgesloten. Overigens rijdt het verkeer uh, op de A10 uh, weer een beetje in ieder geval. Oh, okay. En stremt het nu na de tunnel, niet voor de tunnel. Het is ja. maar van welke kant je komt natuurlijk, maar, oh. um, maar niet meer doordat die afgesloten is. Um, en ja, nou ja, uh, het moment dat er misschien nog wel wat gaat gebeuren, is dan tussen 11 en 12 Iets sneller dan, dan verwacht, uh, dan wordt hij tot een ploffing gebracht in het Markenmeer. En daar is het niet zo diep, dus hij wordt op 4 meter. Um, want zo diep is het daar, wordt hij tot ontploffing gebracht. En dan zou je hier vanuit, uh, vanuit Amsterdam, vanaf boven die, uh, die, die, die tunnel... zou je misschien nog een klein stukje kunnen zien uh, dat het water uh, omhoog komt. Nou ja, als het dan fout gaat, daar zal het dan geen probleem zijn voor de duikers. Want die zijn dan uh, niet meer in de buurt. Nee. Dus voor hen is er geen gevaar meer. En zoals die man van Defensie zei ook, van, we hebben gewoon een hele goede opleiding. Dus ja. daarom... Is Het goed gegaan, ja, het zit wel goed uh, daar, dus oké. Okay, Joris van de Kerkhof, wij horen jou straks weer hier op NPO Radio 1 als het tot die explosie gaat komen daar op het Markenmeer. En iedereen natuurlijk, uh, dank voor de reacties en vragen. Mag altijd meer reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1 en doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar R1JN. NOS.nl. Op de a 10 rijdt het weer een beetje, Dennis. Althans, had jij dat al doorgekregen? Ja, ja, dat heb ik wel doorgedreven. Maar je hebt gedeeltelijk gelijk. Want ja. de Zeeburgertunnel in de A10 is inderdaad weer open. Maar het staat heel de ochtend al vast op de A10 Zuid richting Den Haag. Oh ja. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Elf kilometer file. De, ze zijn nu bezig met een spoedreparatie bij het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanochtend vroeg is er een ongeluk gebeurd. Tussen Zeeburg en de Nieuwe Meer heb je nu een uur vertraging. Je kan omrijden via de A9 van Diemen naar Amstelveen. Maar dat levert je een half uur extra op. Op de A1 loopt het door de file op de A10 ook vast. Richting Amsterdam. En nu uh, drie kwartier vertraging tussen Blaricum en het knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A12 richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd zojuist. Tussen Soetermeer en Nooddorp een kwartier vertraging. De ook is dicht. Ja. Sterkt allemaal. En Dennis, dankjewel. Dan een bijzondere biografie over een zeer bijzondere man. Wim Allozeri overleefde, let u even goed op, drie concentratiekampen. Een gestapo-gevangenis en ook nog een grote scheepsramp. Inmiddels is Wim 94 jaar en vertelt hij zijn levensverhaal... in de biografie De Laatste Getuige. Ondanks alle ellende staat Wim Allozeri nog steeds positief in het leven. Ja, ik denk onze schep hebben ons goed gemaakt. We kunnen heel wat hebben. Alleen is die geestelijke instelling die is belangrijker vaak als de lichamelijke conditie. Maar als je geestelijk geknakt raakt, dus, dan ga je ook wel echt weg. U bent niet geknakt geraakt? Nee, nee, nee, beslist niet, beslis niet. Want ik had altijd de, de wil van het leven en uh, heet het de dagen. Ik wil echt nog niet vandaar weg, hoor. We hebben nog veel te veel naar je zin. Ja, ja. Door genoeg te doen. Ja. Ik wil nog niet van de aarde weg. Dat zei dus Wim Allosery zelf. in een reportage die een vandaag eerder maakte. De biografie over Wim is geschreven door Frank Kraken. Meneer Kraken, goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn toch allemaal um, uh, woorden met heel veel lading eigenlijk. als je het hele verhaal van meneer Allosery. Hoort. Want als hij zegt, ik wil nog niet van de aarde af. Dat heeft hij heel vaak moeten denken. Want hij zat natuurlijk zeer dichtbij. Even naar hem nu. Hij klinkt als een zeer positief man. Is, ja. is, is, dat, is hij dat ook? Absoluut. Het gaat uitstekend met hem. Hij uh, loopt de trap bij mijn kantoor op als een kifit. Uh, hij rijdt nog 30.000 kilometer per jaar als 94-jarige. Ja. Dat is meer dan ik zelf. Ja. En uh, hij is geestelijk messcherp. Ja, En waar, waar komt dat allemaal vandaan? Die, die drang om, de, om bijvoorbeeld zoveel kilometers nog af te leggen? Nou, hij is, um, het, Je moet heel ver terug in het verleden. Daarom zijn de eerste hoofdstukken ook geschreven over zijn jeugd. Hij is opgegroeid in Amsterdam in Kattenburg. En daar had hij een drinkende stiefvader die de handen los had zitten. Daar heeft hij eigenlijk zijn overlevingsdrang vandaan gehaald. Hij heeft daar geleerd te overleven. Hij zorf op straat. Hij um, ja, werd streetwise. Hij kon zich redden uh, waar andere uh, gevangenen later moeite hadden... om aan de ja, hele harde omstandigheden te wennen. Daar was het voor hem uh, ja, wat minder ver van zijn bed. Hij was gewend ermee om te gaan, ermee te dealen. En hij was inventief. En zijn Amsterdamse bluf... Die, uh, die heeft hem samen met uh, toch ook al een klein beetje geluk... Uh, hem er doorheen gesleept. Ja. Laten we zo even op een rij zetten... waar hij zichzelf allemaal uh, gered heeft. Zullen we, zullen we maar even zeggen. En waar ja. velen vielen. Um, um, eerst even de ontmoeting. Want hij is 94. Op een gegeven moment leerde u zijn verhaal en hem kennen. Dacht ja. u wellicht ook wel... ik heb haast dit verhaal moet op geschreven worden. Hoe ging dat? Ja, als je 94 bent, dan besef je dat je niet te lang moet wachten. Nee. Ik uh, heb hem een jaar geleden ontmoet tijdens een contactdag van de vriendenkring Neuengamme. Dat zijn met name tweede denne generatie nabestaanden van gevangenen die in Neuengamme hebben gezeten. En daar hield ik een verhaal over mijn vorige boek Menthol. Die heeft ook in een, in een kamp gezeten. Um, en daar kwam na afloop um, deze oude heer naar mij toe. Heel kwiek, heel monter. En hij zegt, god meneer Kraak, ik heb genoten van uw verhaal. Uh, mag ik uw boek kopen? Nou, dat vond ik zo opmerkelijk. Dus ik kwam met hem in gesprek. En gezien zijn leeftijd vroeg ik heel voorzichtig, zou het kunnen zijn dat u misschien ook zelf in het kamp heeft gezeten? Uh -huh. Ja, zegt hij, um, niet alleen in het kamp, ik heb in nog twee kampen gezeten. En uh, ken je dat verhaal met die boot? Nee, hoezo? Nou, met de kap Arcona, daar, daar ben ik ook vanaf gekomen Dus op zo'n manier um, is dat eigenlijk ontstaan en had ik het gevoel, ja, maar dit is een onvoorstelbaar verhaal. Ja. Um, we moeten niet te lang meer wachten. Als we het willen vastleggen, ja, dan zou ik er nu aan moeten beginnen. En na wat gesprekken met, uh, met Wim Alosseri gaf hij zijn toekomst toestemming, want eigenlijk heeft hij nog nooit zijn hele verhaal uit de doeken gedaan. Nee. En nu voor het eerst, zelfs zijn kinderen wisten slechts de, ja, de anekdotes en de, en de leukere, de, de ondeugende verhalen van wat hij uithaalde in het kamp, ja. maar eigenlijk nooit echt heel diepgaand um, alles wat hij daar tot in detail heeft meegemaakt. Nou, ik begrijp dat u wel vijftig keer met hem gesproken heeft. Laten we gelijk ja. even naar het moment gaan waarop hij gearresteerd wordt, dat is in 1943, ja. of opgepakt wordt hij dan, uh, dan moet hij naar een werkkamp, hè, zoals zoveel in die tijd. Uh, waar kwam hij toen terecht? Hij moest werken in Braunschweig. Dat moest hij omdat zijn moeder anders geen steun meer ontving. Um, en daar heeft hij een half jaar gewerkt in de kost. Dat was nog allemaal redelijk. Dat was in 1943. Maar na verloop van tijd um, moest hij um, in de oorlogsindustrie gaan werken. Dat werk dat veranderde. En toen was voor hem de maat vol. En toen heeft hij besloten, hier doe ik niet aan mee. En toen is hij gevlucht. Uh, een beetje naïef uh, gewoon richting de Nederlandse grens. En maar zien wat er van komt. Uh -huh. Nou, zo makkelijk kwam je Duitsland niet uit. Toen is hij uit, uiteindelijk in Bad Bentheim terechtgekomen. Tien kilometer van de Nederlandse grens. Daar is hij op een stilstaande trein geklommen. En vervolgens zette die trein zich in beweging. Toen heeft hij zich vastgegrepen aan een luchtkoker. En is hij liggend op het dak uh, van die rijdende trein Nederland ingekomen. Ja, ongelooflijk. En toen... Nou, toen is hij doorgegaan via een paar stations en allerlei avonturen naar Amsterdam. Daar uh, was zijn, uh, zijn, zijn moeder natuurlijk hoogst verrast dat hij terug was. Uh, alleen hij kon daar niet blijven, want hij wist dat de Duitsers hem zouden zoeken. Toen is hij doorgegaan naar de omgeving van Hoorn, naar Zuidermeer uh, en naar uh, Blokker. Daar is hij ondergedoken. Uh, hij heeft daar drie maanden lang in een kist onder de grond geslapen. Totdat tijdens een rassiaat landwachters hem, uh, hem wisten te vinden. Dan is hij in een Hooiberg gevlucht. En daar is hij uiteindelijk gearresteerd samen met een maatje van hem die daar ook onderdook. En uh, op die manier zijn ze opgepakt naar de gevangenis in Hoorn gebracht. Toen door naar de Utterpenstraat, de beruchte Gestapo-gevangenis. Uh, om vervolgens in het huis van bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam uh, twee weken te moeten doorbrengen. En van daaruit is hij naar kamp Amersfoort gegaan. Mm -hmm. Daar heeft hij weer opnieuw uh, twee weken lang gezeten. Uh, allerlei mishandelingen moeten zien, moeten ondergaan. Totdat hij in een trein op het station van Amersfoort gepropt werd. Uh, en van daaruit naar kamp Neuengamme onder de rook van Hamburg is vervoerd. Ja. Wij maken enorme sprongen natuurlijk in een uh, heel uitgebreid verhaal. Dat, dat, daar moeten mensen echt het boek maar voor gaan lezen. Want hij ging nog naar kamp Hoesem. Uh, in het noorden tegen de grens, grens van Denemarken. De, de, de, de, de, de omstandigheden zeer erbarmelijk. Nie, bijna niemand overleefde dat hij ja. overleeft dat ook weer het kamp wordt ontruimd hè, als de oorlog bijna voorbij is en dan ja. komt hij in dat uh, cruiseschip terecht Cap Arcona waarvan de Britten niet wisten hier zitten allemaal gevangenen aan boord en toch uh, althans doordat ze dat niet wisten althans die informatie niet op tijd kregen hebben ze besloten die die vloot die daar lag, die schepen daar te bombarderen. Ja, ja, dat klopt. Het is een opmerkelijk verhaal. Hè? Want als je een gemiddelde Geen Nederlander. 7000 mensen. Ja, daar, dat ja. wist ik helemaal niet, dat verhaal. Nee, maar dat is ook het punt. Als je de gemiddelde Nederlander vraagt. wat is de grootste scheepsramp ter wereld? dan zegt 99,9% de Titanic. Nou, dat waren 1500 slachtoffers. Bij de Cap Arcona. en twee schepen die ernaast lagen. waren het er 7000. Daar zijn slechts 350 mensen van afgekomen. waaronder Wim Allessoury. En um, hij is de laatste nog in leven zijnde uh, Europeaan. die het kan navertellen. Vandaar ook de titel De Laatste getuigen ja. En het verhangen was op de kust. Daar werden, um, daar werd Engel, daar werden de Engelsen... die uh, trokken daar Neustadt binnen. En daar werd Duitsland veroverd. En was de bevrijding uh, gaande. Mm -hmm. En twee kilometer uit de kust. Daar lagen deze schepen. En dan vlogen de, um, van de Royal Air Force de typhoons overheen. En die bombardeerden die schepen. Omdat ze dachten dat daar vluchtende, Engel, vluchtende Duitsers. Vluchtende nazi's op zaten. Mm -hmm. En um, ja, dat bleken dus gevangenen te zijn. Die in het ruim zaten. Maar mm -hmm. op het dek bevonden zich alleen maar soldaten. Dus die boten die zijn met tientallen raketten zijn die bestookt. In de brand gevlogen van kop tot staart. En ja, daar is bijna niemand meer levend van afgekomen. Dus een ontzettend groot inferno waarbij Wim ja, met een potie geluk, maar ook met inventiviteit en daadkracht, ja. het toch weer gered heeft. En die impact van al die gebeurtenissen kunnen wij nu niet hè, daar hebben we de tijd en de ruimte niet voor om dat echt tot iedereen door te laten dringen. Maar wat heeft het met hem gedaan? Want u bent ook nog naar een van de kampen geweest met hem. Ja, hoe ja. ondergaat hij dat dan? Ik ben met hem mee geweest naar Neuengammer, maar daar komt hij wel vaker. Maar voor het Eerst in 60 jaar is hij ook in Hoesum geweest. Mm -hmm. En dat was het kamp aan de Deense grens... waar de, de ellende het allergrootst was. Uh, ja, en daar... Neuengamme is voor hem, omdat hij er vaker is geweest... Um, ja, een, een, dat, dat kent hij, daar haalt hij zijn schouders op... en zegt ja, ik weet het allemaal. Maar Hoesum, dat heeft er echt al ingehakt. Dat was, uh, dat was een weerzien um, wat, wat, hem, wat bij hem harder binnenkwam... dan hij zelf had ingeschat. Ja. En ik was daarbij. Het was een eer, en een een, een, een, ja, fantastisch, een voorrecht om daarbij te mogen zijn... om met hem over het kampterrein te lopen. Ja. Maar als zo'n man van 94 jou dan aanwijst... daar heb ik in een kelder gezeten. En daar kwam de trein binnen. En op dat moment heb ik dit en dat gedaan. Ja, dat gaat je... Dat Snijdt je door de ziel. En het heeft me absoluut geholpen... om het verhaal heel erg geloofwaardig op papier te krijgen. De laatste getuige, zo heet het boek. Iedereen moet het maar gaan lezen... om het hele verhaal van uh, Wim Allozeri echt tot zich te nemen. Um, ik dank u zeer, uh, Frank Kraken. Graag gedaan. 1, 2, 3, voor de dag. Zaken die vandaag nog gaan spelen. Moet de Braziliaanse oud-president Lula da Silva... 12 jaar de cel inwegens corruptie- en witwaspraktijken? Het Hoogrechtshof, Hoogrechtshof doet vandaag uitspraak... nadat het de beslissing vorige week nog uitstelde. Mocht de legendarische leider en het icoon van links Latijns-Amerika... echt achter de tralies belanden... dan is Lula dus ook uit de race voor de verkiezingen... om het presidentschap in oktober. Vanmiddag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd... over het salaris van ING-topman Ralf Hamers. Eerder uh, moest president-commissaris Jeroen van der Veer... de verhoging naar ruim 3 miljoen euro al komen verdedigen daar in de Kamer. De, de, de Kamerleden waren natuurlijk uitermate kritisch. Dat had ik ook verwacht. Dat is ook gezien de, de, alle ophef die was geweest... Uh, moest ik dat ook verwachten. Dat voorstel hebben we dus verkeerd ingeschat. Verkeerd naar het maatschappelijke draagvlak gekeken. Uiteindelijk schiet je er ook niks mee op om een salaris te betalen... Waar een van de hele belangrijke stakeholders, dat is de Nederlandse publieke opinie... het niet mee eens is. Dus we moeten nu gewoon echt opnieuw gaan nadenken hoe we hieruit kunnen komen. Vandaag praten we daar verder over in de Kamer dus. Dan gaan we nog naar Italië. Daar komt de nieuwe regering een stapje dichterbij vandaag... met het begin van de verkenningsgesprekken tussen politieke leiders. Mustafa Margadi, correspondent daar, het gaat beginnen dus... Ja, om half elf begint het hele circus. Dan ontvangt president Mattarella de nieuw gekozen voorzitter van de Senaat. Daarna die van de Kamer. En daarna komen alle partijleiders langs. En dat gaat een marathonsessie worden van 48 uur. Morgen half zeven zit het er ongeveer op. Ja, weten we dan wat het gaat worden? Uh, Min of meer qua kleur, qua samenstelling? Nou nee, waarschijnlijk nog niet. De verwachting is dat de twee winnaars van de verkiezingen er samen uit moeten gaan komen. anti-migratiepartij Lega en de populistische sterrenbeweging. Maar makkelijk gaat dat absoluut niet worden. Want er zijn wel overeenkomsten tussen die partijen. Maar ook grote onderlinge issues, inhoudelijke. Maar ik denk dat het grootste probleem wel is dat het ego van de beide leiders... Matteo Salvini en Luigi Di Maio, die claimen allebei het premierschap... en gaan er niet mee akkoord dat de ander het wordt. En ik heb het... Heel goed geresearched, Winfried. Maar uh, volgens mij zijn twee premiers niet mogelijk in Italië. Okay. Kortom, uh, ja. waarschijnlijk heeft president Mattarella... nog een tweede verkenningsronde nodig. Oké, okay, Mustafa, dankjewel. We horen je vandaag op NPO Radio 1. Zometeen Spraakmakers met Kilène Plach. Kilene. Plag. Kilene het wat Het is ga je vandaag doen? de dag van de landmijn. Dat wist ik niet, maar onze spraakmaker Carl Dietrich... die attendeerde ons daarop. Uh, er wordt ook in de zeemijn tot ontploffing gebracht. Maar het is nog steeds wereldwijd in oude oorlogsgebieden... een enorm groot probleem. Vandaar dat wij een stofofficier van de Explosieve Opruimingsdienst te gast hebben. En ja, Oké, okay, veel plezier. Dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Indonesië heeft de noodtoestand uitgeroepen in een havengebied op het eiland Borneo. Door een groot olielek ontstond afgelopen weekend een grote brand. waarbij zeker vier mensen om het leven kwamen. Het vuur is inmiddels geblust. maar het olielek is nog niet gedicht. En veel inwoners kampen met ademhalingsproblemen, misselijkheid en overgeven. Het is werkgevers en werknemers niet gelukt om voor, het, voor 1 april... het eens te worden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet zien. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde dat graag... omdat hij een pensioenplan voor de Provinciale Statenverkiezing... door het parlement wil krijgen. Daarna is de coalitie niet meer zeker van een meerderheid in de Eerste Kamer.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 De eerste drie maanden van het jaar stonden er flink meer files... dan in dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de fileswaarte... met zo'n 25 procent is toegenomen. En dat komt onder meer door het weer. Tijdens de storm in januari stond het verkeer op veel wegen muurvast... door gekantelde vrachtwagens. En volgens onderzoekers zijn er als gevolg van de orkaan op Puerto Rico... zeker duizend mensen om het leven gekomen. En dat is veel meer dan de officiële 64. De onderzoekers stellen ook mensen mee voor wie hulp te laat kwam... doordat de hulpdiensten onbereikbaar waren. Het weer tot slot, De komende uren vanuit het zuiden buien. Vanmiddag ook af en toe zon en het wordt zo'n 15 graden. ANWB-verkeersinformatie. Vooral rond Amsterdam loopt het nog goed vast... door het ongeluk vanochtend vroeg op de A4... bij het knooppunt de Nieuwe Meer in de richting van Den Haag. Dan zijn ze nu bezig met een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Daardoor staat het nog steeds stil op de A10... richting de A4 aan de zuidkant van de stad. Tussen Zeeburg en het knooppunt de Nieuwe Meer. 10 kilometer en dan heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via de A9 langs Amsterdam-Zuidoost... maar dat kost je een half uur extra... tussen Diemen en het knooppunt Holendrecht. Door de problemen op de A10 loopt het ook weer vast op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knop het Watergaasmeer heb je nu ruim een half uur vertraging. En op de A2 richting Amsterdam, tussen Maarsen en de Knop het Holendrecht, staat 18 kilometer en dat kost je een half uur extra. Tot slot de A12 richting Den Haag, want er is een ongeluk gebeurd bij Nooddorp en staat 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1 KRO NCRW we still have a dream. Die Lijne Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Vandaag is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd doodgeschoten. In een tijd dat zwart en wit nog gescheiden waren in en door de media. In hoeverre is zijn droom van gelijkheid en diversiteit en inclusiviteit in 2018 uitgekomen? We gaan het daar straks in het mediaforum onder meer over hebben... met de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjerk Kuiper. Goedemorgen, Sjerk. Goedemorgen. Waar heb jij vannacht van gedroomd? Een hoger ideaal, iets praktisch of iets dusdanig privés dat je het niet met ons wil delen? Poel. Ik heb wakker gelegen van mijn werk, eerlijk gezegd. Oh, dat zijn niet de beste nachten over het algemeen. Nee, nee. Maar goed, s ochtends ziet het er altijd weer vrolijker uit dan s'nachts, moet ik zeggen. Ja, heb je de oplossing bedacht voor alle problemen? Uh, ja, minder hard werken. Nou te beginnen met vanochtend, uh, na 11 uur dan. Dus, ja, hè? Ja, ja, ja. Spraakmaker van vandaag is Karel Dietrich, oud-voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Dietrich, welkom ook. Dank je wel. U heeft explosief materiaal meegenomen. Ik mag hopen dat dat verbouw is, want aan fondieren doen wij over het algemeen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, heb, uh, ik, ik was een aantal weken geleden aan het kijken wat 4 april eigenlijk voor een dag was. En ik kwam erachter dat het de internationale dag tegen de landmijnen is. Ja. Daar had ik verder nooit van gehoord. Maar ik wist wel ergens vagen bij keuken dat Nederlands defensie heel actief is in het opruimen van die mijnen. Het leek mij interessant om daar een keer over te spreken... te horen wat gevaar is... en vooral waarom de Nederlandse militairen daar zo goed in en deskundig in zijn. Ja, en dat gaan wij na half elf dan ook doen als er iemand van defensie is. En toeval is dat er vandaag dus ook in Amsterdam een zeemijn... tot ontploffing wordt gebracht, een oude zeemijn. Maar we beginnen straks eerst met standpunt.nl. De stelling vanochtend is... zorgverzekeraars moeten stoppen met beleggen in de farmaceutische industrie. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Dit is het nieuws van vanochtend uit de Volkskrant. Zorgverzekeraars beleggen enkele miljoenen euro's in farmaceutische bedrijven. Diezelfde bedrijven die soms storen hoge prijzen aan die zorgverzekeraars vragen voor hun medicijnen. Moeten zorgverzekeraars principieel niet beleggen in bedrijven waar ze tegelijkertijd veel geld aan moeten betalen? Of is het alleen maar een slimme manier om geld te verdienen om de premies van de zorgverzekering binnen de perken te houden?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 Uh, en ja, ik vind dat toch belangenverstrengeling. Maar de verzekeraars zeggen dat investeren in nieuwe medicijnen belangrijk is. En dat ze zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de fabrikanten. Ja, maar dat, de, ik bedoel, dan moet je dus uh, significante aandelen hebben in bedrijven. Dan, uh, dan is ook nog maar de vraag of je daar resultaat mee boekt. Dus ik vind het nogal een rare strategie. Dat waren zo wat reacties die wij hoorden... na aanleiding van het nieuws dus vanochtend over die zorgverzekeraars. Uh, laten we hier eens wat meningen peilen in de studio, Karel Dietrich. Ja. Ja. Ik ben normaal gesproken nogal genuanceerd in dit soort dingen. Maar ik geloof dat ik in dit geval ook gezien de, de macht die zorgverzekeraars langzamerhand krijgen over ons gezondheidszorgstelsel. Waar mm -hmm. ze ook met een zeker regelmaat met een morele vingertje omhoog zitten. Dat ik zou zeggen, nou, dames en heren, dit, doe dit toch maar niet. Dit lijkt me nou een verkeerd signaal. Ja. Dit zijn precies uh, toch een aantal grote bedrijven die... Op de markt een monopolie hebben wat betreft dure medicijnen en die dat ook uitbaten ten eigen nutte en voor hun eigen profijt. Het dus ik dan zou niet zeggen. Het enorme bedragen, hè? Het gaat, nou maar goed, het gaat nu om het, het. Ik denk, ik ben het eens met een van de vorige sprekers. Het gaat om een principe in dit geval, wat mij betreft in elk geval. Ja, Shirk, ja. Heb je dan. Nou, ik vind. Ik heel standpunt over. Het wordt in principe juist wat zwaar geladen. Want volgens mij gaat het juist heel erg om reputatie en om uh, nou, uh, lelijk gezegd, om window dressing. Uh, het zijn de communicatieafdelingen van de verzekeraars die op een gegeven moment zeggen van dit is niet handig. Dit uh, wekt een verkeerde indruk. Ja. He, dus het gaat. Uh, meneer Dietrich zegt ook van het geeft een verkeerd signaal af. Wezenlijk is er geen uh, verbinding. Zeg maar geen beïnvloeding uh, tussen een investeerder. Uh, en een bedrijf. In ieder geval niet in, de, in dit verband van je, uh, een verzekeraar belegt uh, in, in aandelen. en die aandelen blijken van farmaceutische bedrijven te zijn. Nou, een verzekeraar heeft daarmee nauwelijks iets te zeggen over het farmaceutische bedrijf. Andersom heeft het farmaceutische bedrijf ja. ook niet af te dwingen. dat een verzekeraar zijn medicijnen moet vergoeden. Maar het is dus er is, wel is niet wonderlijk. wezenlijke beïnvloeding. Ja, dus wel... blijft, wat overblijft is reputatie, reputatie. is het idee ja. van. wat een wonderlijk mechanisme is dat eigenlijk zeg. Wij verdienen uh, uh, dezelfde verzekeraar die die medicijnen. Ja. Moet vergoeden, verdient aan de productie. Maar de Sheer, kom je even te onderbreken, het wordt wel als een uh, argument aangehaald. Hè? Van je ja. kunt op die manier wel de boel beïnvloeden. Je zou zelfs invloed kunnen hebben op de, op de prijs van de medicijnen. Wat later door VGZ, die er inmiddels is uitgestapt, wel wordt genuanceerd van ja, ah, dat is echt minimaal. is het vooral de minister die bepaalt over uh, welke medicijnen nog vergoed mogen worden door de verzekeraars en welke niet. Ja. Uh, ja. Kijk, een, uh, een belegger nee, de heeft de heel prijs, indirect he, wel invloed op de bedrijf, op een bedrijf uh, in de vergadering van aandeelhouders. Is. Alleen, dan heb je het weer over een dusdanig klein aandelenpakket... over het algemeen, dat die verzekeraar niet de, de macht in handen ja. heeft... Bij, bij de farmaceut. Maar het goed, en zeg laat je dan maar nog... zien aan ons dat je in de vergadering ook echt het boodschap hebt gebracht, hè? Inderdaad, dan moet je ook een, dan een, dan moet je ook, moet je een activistische ja. belegger worden. Zeker, ja. ja. En daar zijn ze weer te klein voor. Daar hebben ze ja. maar een veel te klein aandeel in. Maar vind je dan, uh, moeten we moeten ons ook niet uh, Rome aan de paus gaan uh, profileren? Oh, nee, ik vind dat we zeker... Nee. Het gaat over morele standpunten. Ik vind, het, ik vind het prima dat de discussie gevoerd wordt. En ik vind het ook goed dat er zeg maar, een maatschappelijk debat aan de gang is. Wat druk uitoefent. Tenminste, dat hoop ik dan. Dat uh -huh. druk uitoefent op de uh, farmaceuten. En tegelijk, dat zijn internationale bedrijven. waarvan maar zo'n klein deeltje in Nederland zit. Over het algemeen. Dat we, we moeten ook niet de illusie hebben dat we daarmee de wereld veranderen. Goed. Laten we eens wat andere reacties gaan spelen. Uh, Eerst uh, vanuit ons spraakmakersnetwerk. Marco Sanders zegt: Ik geloof niet dat de premie ook maar één cent omlaag gaat. doordat zorgverzekeraars beleggen in farmaceutische Bedrijven. Verder zou elke zweem van vermoeden van belangenverstrengeling vermeden moeten worden. Pieter Fokkink noemt dat het zoveelste voorbeeld van de verloedering van de gezondheidszorg door de Zorgwet van Hogevorst. zorgverzekeraars als beleggers in plaats van het garanderen van zorg. Zie ik hier een vermoeide reactie, Karel dietrich en nee, nee. Hogenvorst, was dat ook alweer? Hoe lang ja, is dat Ja, dat is al wat geleden? jaren geleden. Ja, ja, ja, dat is al heel wat jaren geleden. Maar het, het past wel een beetje. De verloedering van het zorgstelsel, nou, we hebben een perfect, we hebben een heel goed zorgstelsel, ja. laten we daar even vanuit gaan. Maar het dus. imago van zorgverzekeraars, is dat niet is altijd anders. even best. Zeker, dat is waar. En daarom. Ik, ik denk dat het reputatieargument en dit soort discussies ook inderdaad een zware rol speelt. Ja. Ik denk dat verzekeraars moeten en degelijk, en. Ethisch beleggen. En degelijk, dat zit het over het algemeen wel goed bij die farmaceuten. En dat is natuurlijk de, de aantrekkelijkheid van een belegging in een ja. farmaceutische fabriek. Het is, het is een degelijke belegging die langdurig rendement... En dat moet een verzekeraar doen. Juist ook echt wel in het belang van zijn verzekeraar. Dus laten we niet doen alsof de verzekeraar zelf geen enkel belang hebben bij een goede belegging. Willy Wierman nog heeft de reactie: Ziekte is een verdienmodel geworden. Zorgverzekeraars gaat het om winst. Een beschaafde samenleving zou de zieken natuur, natuurlijk centraal moeten stellen in een solidair stelsel dat slechts één doel heeft, namelijk het welzijn van de mens. En telkens opnieuw blijkt dat ons huidige systeem pervers is. Wij gaan het ook eens voorleggen aan Marcel Canois, zorg Marcel Canois. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het slim van zorgverzekeraars om te beleggen in farmaceutische bedrijven? Um, nou, de reacties aan tafel zijn gelukkig een stuk genuanceerder, zelfs wel vaker... dan de reacties van de mensen die luisteren. Um, want ja, materieel zal er inderdaad niet zo heel veel aan de hand zijn. En uh, het zal ongetwijfeld waar zijn dat het hier gaat om uh, percepties. Maar ik zou het toch niet doen. Uh, Eenvoudigweg, uh, waarom zou je... Er zijn honderdduizend dingen waar je in kunt investeren... die ook goede rendementen opleveren. En longartsen gaan ook niet in de tabaksindustrie investeren. Ik bedoel, uh, dat is niet gewoon, dat is gewoon niet slim. Mm. Um, en ja, verder denk ik niet dat ik denk, alle verhalen over beïnvloeding of uh, dat ze in aandeelhoudersvergadering iets vertellen hebben, dat is natuurlijk allemaal onzin. Ja. Uh, dat, daar kunnen we kort over zijn. Heb je wel extra uh, kennis allee, ja, als je aandeelhouder bent? Dat is gewoon, niet, het is gewoon niet handig. Heb je extra nee, kennis? Nee? nee, helemaal niet. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, dat gaat, dat gaat, het gaat over relatief kleine investeringen in in. in in multinationals of Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. En het is gewoon puur om beleidsredenen en nergens andersom... ...en allerlei uh, dingen die er dan gezegd zouden worden... ...dat je daarmee onderhandelingen makker zou maken. Dat, dat, uh, daar geloof ja. ik helemaal geen sluit van. Zou je de andere kant op kunnen redeneren, meneer Kanoa, ...op het moment dat die, die prijzen blijven voorlopig nog heel erg hoog blijven... ...van medicatie, mm -hmm. ja, als je dan belegt als zorgverzekeraar erin... ...dan kun je in ieder geval nog een klein gaantje meepikken... ...waarmee je misschien nog iets van de zorgkosten ja. hier in ons land kunt beïnvloeden. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd een tamelijk pervers argument. Want uh, ook daar geldt de analogie van de longarts. Ik bedoel, als je een pensioenfonds uh, beleggen in de tabaksindustrie... is hartstikke lucratief, en dan kun je ook zeggen dan, uh, dan, uh, dan, uh, dat ze dan een graadje meepikken. Maar je wil helemaal geen graantje meepikken daarvan. Je wil juist dat, uh, dat de prijzen, en dat willen de zorgverzekeraars al helemaal... Uh, de prijzen van uh, farmaceutische producten omlaag gaan... En uh, dan is het heel raar om uh, daarin te investeren... en dan een graadje mee te kikken. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat vind ik echt, uh, uh, dat vind ik echt geen, geen sterk argument. Zou de zorgverzekeraars überhaupt dit kunnen beïnvloeden? Omdat u al aangeeft, dat zijn zulke grote multinationals... die, die farmaceutische bedrijven... Nou, de zorgverzekeraars, bedrijven. zorgverzekeraars hebben re relatief weinig onderhandelingsmacht. Uh, uh, ja, Eigenlijk, uh, het zorginstituut dat uh, die uh, geneesmiddelen moet beoordelen... en de minister, die zijn toch als eerste aan zet... En, uh, nou ja, de uh, en de zorgverzekeraars en ziekenhuizen omhandelen ook. Alleen ik denk dat, uh, ja, uh, dat, dat we beter uh, dat aan de, aan de minister en aan de, aan het zorginstituut kunnen ja, goed. De minister zo, heeft duidelijk al gezegd, hè? die wil daar vooral een halt aan toeroepen. En die wil van alles gaan doen. En het zorginstituut heeft zich ook al eerder negatief uitgelaten. Dus over het feit dat de zorgverzekeraars uh, beleggingen hebben. Hoe relatief klein nou. ook. Hè? We zien op alle miljarden die er zijn. Hartelijk dank. Ja, ik zou het niet doen. Het is gewoon nee. niet slim. Nee, precies. Dat is een, uh, vooral dus het uh, principeel en de signaal die de, het signaal ja. wat er vanuit gaat. Duidelijk. Hartelijk ja. dank. Marcel Kanoa was dat. Dan gaan we naar de directeur van de Patiënten- en Consumentenfederatie, Diana Veldman. Van Veldman, goedemorgen ook. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat zorgverzekeraars uh, met relatief kleine bedragen weliswaar beleggen in farmaceutische bedrijven? Nou, ik vind het onverstandig. Ik denk uh, zorgverzekeraars uh, hebben een rol in het zorgstelsel in Nederland. Uh, ze hebben te maken met uh, farmaceuten die veel te hoge prijzen vragen voor hun uh, producten. En dan is het uh, uh, heel vreemd dat je tegelijkertijd uh, door een aandeel in uh, dat soort bedrijven te hebben ook wilt meeprofiteren mee van die winsten. Hm. Maakt het uit voor u hoe groot dat aandeel is? Nou, ik, ik uh, Er zijn ook verzekeraars, hè? dat luisteren we vanochtend ook in de krant, die, uh, die daar gewoon criteria voor aanleggen. En zeggen van als uh, uh, we moeten niet beleggen in in bedrijven die dingen doen die, uh, die niet kunnen. En ik denk één daarvan is toor uh, hoge winsten. Hè? Je hoeft ook niet elk farmaceutisch bedrijf over diezelfde kant uh, te scheren. Voor patiënten is het natuurlijk verschrikkelijk belangrijk dat er wel een industrie is die zorgt voor goede innovaties. Voor heel veel patiënten is het verschrikkelijk belangrijk dat er medicijnen op de markt komen die, die hen beter maken, die hun leven verlengen of wat dan ook. Ja. He, dus, uh, wat zegt u daar dan mee? De nou, dat, dat het heel erg belangrijk is dat we die pharma uh, dwingen om, om ethisch te handelen. En dat het uh, ja, eigenlijk alle handen ineengeslagen geslagen moeten worden om te voorkomen dat er idiote prijzen worden uh, gevraagd. En dat ja. kunnen we niet alleen met Nederland, dat moeten we echt met andere landen doen. Ja. Vind, vindt u, zou u zover willen gaan als u zegt, ik vind het onwenselijk dat het gebeurt? Van, uh, dat u zegt van dan nou moeten patiënten nog eens goed nadenken of ze bij de goede zorgverzekeraar zitten. Als ze wel nou, of niet ik vind daarin dat in investeren. Nou, ik vind dat de patiënten zorgverzekeraar moeten kiezen op grond van wat die biedt in het pakket. Wat voor hen belangrijk uh, is. En uh, nou ja, als je zegt als verzekerder van uh, ze zijn allemaal hetzelfde, dat het maakt niet uit en ik vind dit belangrijk. Dan moet je daar je overweging zelf in uh, nemen. Ik denk dat het slim zou zijn voor de verzekeraars die nu in deze bedrijven beleggen. Om nu als gebaar gewoon daarmee te stoppen. Goed, duidelijk. Hartelijk dank. Mevrouw Veldman, dan naar Jos van Eindhoven uit ons netwerk. Meneer van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is zorgverzekeraars moeten stoppen met beleggen in de farmaceutische industrie. Eens of oneens? Uh, ja, ze moeten zeker stoppen. Alleen maar, ik geloof, ik geloof jouw twee gasten die aan tafel zitten, geloof ik echt. Die geloof ik 100% op hun woord. Het zal best allemaal meevallen. Maar de schijn, die hebben ze weer even lekker tegen. En die schijn hebben we zo vaak tegen gehad. Met banken, met boekenpolissen en noem maar op. Mm -hmm. Dus laten we nou eens een keer, gewoon één op één, we kunnen dat 100% gaan vertrouwen. Daar, daar denk ik dat we heel hard aan moeten werken, want diezelfde verzekeraar die zegt als het met mij heel slecht gaat en er zijn geen medicijnen meer voor of ze zijn te duur, Dan gaat hij ook tegen mij zeggen we vergoeden het niet. Daar kan ik niet anders uitleggen. Ja, je verdient er niet genoeg ja. aan of je moet er te veel geld op toeleggen. Dus die, die marktwerking, die, die, ja, die drinkt veel te ver door. Ja, dus eigenlijk zegt u het moet gewoon elke schijn vermijden zodat ik het vertrouwen terugkrijg, Absoluut. want het zijn enorm machtige instellingen waar ik aan overgeleverd ben. De laatste 15 jaar hebben we ontzettend veel vertrouwen links en rechts moeten inleveren. En dat is, dat is doodzonde. Ja, Overigens hoorden we vanochtend uh, uh, van de Mere van Cz wel vertellen van wij wij hebben volledig onze beleggingen volgens dat maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, lijstje. En de criteria die er zijn, wil niet zeggen dat die lijst nooit aangepast kan worden. Dus dat bespeurde wel een kleine opening, zeg maar, dat het best uh, ter discussie zou ja. kunnen komen te staan. Nou, ook bij uh, CZ. Heeft... Een aantal beleggers, grote beleggers in de wapenindustrie... die hebben ook via achterdeurtjes en allerhande rare constructies... hebben zij dingetjes gedaan nou, die gewoon niet kunnen. Ja, hebben het laten we in godsnaam alles inzetten op het vertrouwen. Ja, met het pensioenfonds hebben we dan natuurlijk ook gezien... dat daar uh, investeringen ja. in zaten of beleggingen... die uh, niet iedereen op prijs stelde. Goed, dank, meneer Van Eindhoven. Gaan we naar Michiel Vergeer. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent het oneens, hè, met de stelling? Ja, ik vind dit echt een Piet-Luttig uh, uh, probleem... De zorgverzekeraars hebben een zeer beperkt hoeveelheid geld te beleggen... en hebben niet de illusie dat ze daarmee de uh, farmaceutische industrie... die heel groot is, kunnen beïnvloeden. We moeten ons, denk ik vandaag... Uh, maken we ons ten onrechte druk over iets wat heel onbelangrijk en heel klein is. Willen we de, zorg, uh, willen de zorgverzekeraars de farmaceutische industrie aanpakken... dan gaat het natuurlijk om wat voor spullen ze kopen van die farmaceutische industrie. Ja, en daar moeten we misschien ook eens een keer nee durven zeggen tegen hele dure medicijnen. Hm. De, de, om op die manier de macht van de farmaceuten te breken? Jazeker. Ja. Op een gegeven moment gaan die uh, wanstandige winsten waar u het over heeft... die ook uiteraard wel ergens voldaan komen... en ook wel gemotiveerd worden door enorme researchkosten... Ja, die kun je alleen tegenhouden door te zeggen... nou, dan kopen we die dingen niet. Ja, maar dan komen er weer patiënten in de kou te staan. Hm. Ja, maar als u de patiënt een 100% toegang geeft tot de collectieve pot, ja, dan zult u er ook voor moeten betalen. Ja. U benadert het eigenlijk uh, puur economisch gezien, hè, van dat u zegt, waar hebben we het eigenlijk over, het is, het is nou ja, het is een druppel, het stelt niet zoveel voor. Het, de principiële ethische kwestie, kun je daar aan voorbij gaan? Ik ja, denk dat de principiële kwestie, dat we dat toch, daar noem ik het ook het woord Piet Luttig, mm -hmm. in mijn reactie, het gaat hierbij om een hele kleine belegging, en er zijn ook alle mogelijke uh, beleggers, denk niet, alle banken maar, die bieden ook een speciale farmaceutische beleggingen ook aan. Daar kunnen ook beleggers voor kiezen. Ik kan, als ik dat zou willen, als ik het geld zou hebben... zou ik dus zo bij, uh, noemt u maar een bank... in een farmafonds kunnen gaan zitten... Daar wordt gewoon reclame voor gemaakt. Ja. Dat, uh, in die sfeer moeten we die beleggingsbeslissingen zien. En ik denk dat het heel Piet is als er nu een zorgverzekeraar gaat zeggen... oh, ik beleg niet meer in de farmaceutische industrie. Uh, zij hebben er nogmaals hele beperkte beleggingen... in vergelijking tot de verzekeraars die echt geld voor lange perioden moeten beleggen. Al dus uh, de oud-directeur van het CBS, hè? Het econoom. De econoom komt dan toch in ja. u naar boven, oh. meneer Vergeer. Oh. Toch? Ja, dat, dat blijkt blijft. maar weer. Goed, dank voor uw reactie. Dan nog naar Otto Jongmans. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ik ben het oneens met de stelling. Oneens. Dus u vindt ook dat, dat zorgverzekeraars best mogen blijven beleggen? Het is tegenwoordig gewoonte dat uh, die mag hier niet in beleggen... en die mag daar niet in beleggen. Uh, bijvoorbeeld de wapenindustrie, het woord viel al even. Mm -hmm. We vinden wel dat we naar kan moeten en naar Mali moeten... maar daar hebben we wapens voor nodig... maar dan is wapenhandel ineens vreselijk vies. En uh, zorgverzekeraars en farmaceutische industrieën... zijn er niet uh, voor uh, sociale... Uh, doelen of rechtvaardigheid op de wereld te brengen. Daar zijn ze niet voor gekozen, daar zijn ze niet voor aangewezen. Eh, wij willen allemaal een deeltje van de goederen van de wereld hebben en dat willen zij ook. En zolang dat niet tegen de wet is, moet je daar dan ook niet tegen optreden. Daar is de politiek voor. Als de politiek vindt dat de farmaceutische industrieën onverantwoorde winsten maakt, dan moet de politiek ingrijpen. En anders moeten we dat als staten dan maar zelf overnemen. Die, eh, maar deze ja, U vorige spreker had het prachtige woord Piet Luttig. Nee. Ik voeg eraan toe, fatsoensrakkerij. Okay. En dan gaan allerlei mensen allerlei morele doelen afdwingen... die daar helemaal niet voor zijn aangewezen of gekozen. Duidelijk. Uh, Oké. Okay. Dank, meneer Jongmans. Tot de volgende keer weer. Oké, okay. dag. Heeft hij een punt? Karl Dietrich? Ja, ja, het, is, het is zoals Tjerg en ik in, in feite in het begin al zeiden. Je kunt hier heel genuanceerd naar kijken. De balans bij mij slaat door naar reputatie. En naar toch een zekere vorm van. Blijf nou af van een directe inmenging in datgene waar je. met wie je later rond de tafel kunt komen te zitten. Of het nu al rechtstreeks als verzekeraar is of als politiek. Uh, maar je kunt hem natuurlijk ook de andere kant op laten slaan. Maar ik ben in dit geval ben ik toch. Heb ik, voel ik wel iets meer van de morele kant. Nee. Dit lijkt mij niet verstandig. Ja, het is natuurlijk ook uh, Sherry Kuiper. Het past ja. natuurlijk in de tijd nu dat er veel discussie is. en veel kritiek is op die farmaceuten met de hoge prijzen. Ook omdat het vanuit de overheid aangepakt wil worden. Want daar, hiervoor ja. hebben we het er nooit over nou, gehad. Ja. We hebben net twee, twee, twee hele nuchtere reacties gehoord. Van, uh, vanuit economische invalshoek. Maar de eerste, meneer van Eindhoven. die be, uh, noemde schijn van belangenverschengeling en vertrouwen. vertrouwen. En dat zijn natuurlijk ook begrippen. die juist in een, in een toch uh, wat publiek uh, domein. wel een belangrijke rol spelen. Ja. Uh, Misschien mag ik één ontboezeming doen als krant. We hebben ook wat geld over, want we hebben ons gebouw verkocht. En dat moeten we ook beleggen. En ik, uh, normaliter ben ik uh, zeg maar, bij de directiezaken betrokken, maar mm -hmm. ik heb tegen de controle en, en de uitgever gezegd, laat mij maar niet weten waar ons geld in zit, want het, het, het zou maar uh, me uh, zeg maar, ervan kunnen weerhouden. Maar het is, het is natuurlijk flauwkul, ja. maar ik bedoel, ieder, mm. iedere geldstroom kan de suggestie van ja, belang oproepen, terwijl dat in feite, ik bedoel, ik voel me echt vrij om te cijferen over ING, wat ik wil, ook al uh, bankieren we misschien bij die bank. Dat, uh, mm. Maar daar lag jij dus wakker van vannacht. Nu weten we. <lacht> voor de radio laten we de stelling voor wat die is: zorgverzekeraars moeten stoppen met beleggen in de farmaceutische industrie. Bijna 300 mensen hebben gestemd. 73% is het eens, 27% oneens. Online kunt u natuurlijk de hele dag blijven verder discussiëren en stemmen. Praten, gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Laten we de blik ook nog richten op ander nieuws van deze ochtend. Karl Dietrich, uw oog viel op de forse toename van het aantal toeristen. Ja, Amsterdam, dat... dat steeds verder slipt. Ja, ja dat, daar viel men ook inderdaad op. Maar ik... Ik wisselde nog even. Het is... Ik zag net het laatste bericht over de, snel, over de ja. pensioenen. Ja. En dan denk je natuurlijk van hier zit een bejaarde aan tafel, een gepensioneerde. Dus die gaat over zijn eigen belang. Maar ik merk hoe, zeer dat, hoe belangrijk dat is om na te denken over pensioenstelselen van de toekomst. Ik zit uh, op dit ogenblik in het bestuur van de universiteit in Engeland, van de Universiteit van York. Er is een grote staking aan de gang omdat veel docenten het oneens zijn met beslissingen rond het pensioenstelsel. En de onzekerheid die dat met zich meebrengt... zie je dat dat voor mensen een enorme... dat, dat, dat, dat raakt hen enorm. Ja. En ik zou me kunnen, heel goed kunnen voorstellen... dat we met ons pensioenstelsel... wat zo op de lange termijn gericht is... dat, dat, zo, dat die discussie dat die inderdaad betrekkelijk snel wordt afgerond. En ik hoop van harte dat dat gaat... door middel van een breed akkoord... waar alle partijen zich in ja. kunnen vinden. En waar we ook zelf meer zeggenschap in krijgen? Want ja, die discussie is er dan ook. hoe hoeverre ja, kun je van mensen zelf verwachten dat ze een potje aanleggen... of dat ze daar meer zeggenschap over krijgen? Eh, natuurlijk, je zult naar iets van persoonlijk eh, advies... en ook persoonlijke beslissingen toe moeten. Maar dat neemt niet weg dat de basis van het stelsel... waarbij er toch in zekere... eigenlijk een grote mate van solidariteit is... Mm -hmm. dat dat een hele belangrijke beginsel van ons pensioenstelsel is. En ik hoop van harte dat dat zo overeind blijft. Daar ja. zou ik nou s'nachts al nou kunnen wakker liggen... als ik zou weten als jong iemand, jonger iemand... dat daar aan gemorreld kan worden. Ja. Dat ik niet zeker weet hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Maar het moeilijk is, en ga dan even, nou wat is het, 40 jaar terug in de tijd, lag je er toen wakker van? hoe ga ik nee, mijn oude ik dag weet besteden wel, ja, is er geld? Ik, ik, ik ben begonnen als ambtenaar. Ik werd meteen lid van het ABP. En in, in, in, Vanuit ja, ja. mijn perspectief. Dat was dus een heel zekere manier van opbouw van je pensioen. Hm. Ik heb daar ook nooit iets over nagedacht. Ik ben altijd van uitgegaan, dat is zeker. En ik weet wel dat het niet altijd geïndexeerd zal blijven en niet dat ik af en toe uh, iets zal moeten inleveren. Maar de basis is heel gezond. De basis is echt solidariteit. En die basis is gebaseerd op het opbouwen gedurende een lange reeks hm -hmm. van jaren. En dat, dat stemt mij wel uh, goed, ja, maar komt door de vergrijzing uh, licht in een knel, inderdaad. Uh. Dat is zeker. Ja, ja. Sherik, Sherker, van het Nederlands Dagblad: uh, wij moeten minder vlees gaan eten van de Raad van Leven, Omgeving en Infrastructuur. Ja, en daarmee, want wij leveren een bijdrage aan een beter milieu als we met z'n allen minder vlees eten. Dus BTW zou flink omhoog moeten. Dat is weer een nieuwe invalshoek. Ik bedoel, in de loop van een jaar heb ik minstens drie keer een reden gehad... om te schrijven over de prijzen van, vle uh, de prijzen van vlees. Mm -hmm. Meestal gaat het over gezondheid en soms over het milieu. Nu gaat het inderdaad over het uh, broeikaseffect. Ja, dus ook milieu. Uh, ja, ja. ja, ik moet zeggen dat ik het voorgestelde... Ik, ik heb wel eens gepleit voor vleestaks, maar dan wel een, een genuanceerd middel. En ik vind de, de btw, dat is juist een soort paardenmiddel. Dat, dat, raakt, uh, dat raakt alles... En, dat is ook precies de bedoeling, hè, in dit ja, geval? Ja, maar ik, ik zou willen dat er zeg maar, een, een fijner instrument bestond... wat uh, zeg maar, al dat vlees wat over uh, duizenden kilometers afstand... ons land wordt binnengevoerd... Uh, waar dus ook nog transport CO2 in zit en dergelijke... Mm -hmm. dat, dat dat anders wordt aangepakt dan het eerlijke stukje vlees... van de eigen boer uh, een paar kilometer verderop. Die juist ontzettend zijn best doet om daar uh, uh, op, op een goede manier te boeren. Ik las vandaag trouwens ook in het Financiële Telegraaf... stond een heel mooi verhaal over koolstofboeren. Dat zijn boeren die uh, door een gemengde bedrijfsvorm ook bosbouw te beoefenen zeg maar zelf al hun eigen CO2 compenseren. Uh, maar nogmaals: BTW is uh, de. de van oud zit er een principe achter BTW. Gewoon BTW, uh, uh, hoog of laag tarief. Dat hangt er vanaf of iets een luxe product of een, of een levensvoorziening ja. is. En daar is vaak ook een relatie met de arbeidsintensiviteit. Nou, als je nu gaat zeggen van uh, de BTW op vlees gaat naar 21 procent. Um, als krant hebben we ermee te maken dat de papieren krant in het lage tarief zit, de digitale oh krant zit in het hoge tarief. Dus mensen die een gecombineerd abonnement hebben, hebben een hele ingewikkelde btw-berekening. Ik vraag me serieus af, hoe gaan we dat straks doen met al die producten waar uh, zoveel procent vlees in zit? Hoeveel procent van, dat kant, van die kanten klaarmaaltijd wordt in de 21 procent getild en hoeveel in, blijft in de 6 procent zitten? Moet je zeggen, het is toch gewoon een mentaliteitskwestie van mensen? Als ze ik minder denk dat, je, uh, uh, dat vooral de consument zelf zijn keuzes moet maken uh, en dat de, de, de overheid, als ze al inderdaad en ik ben dus echt wel voor een zeker belasting op, uh, op vlees... en op andere milieuvriendelijke productieproducten. Uh, produ mm -hmm. En zeker als er ook nog een relatie is met ongezondheid... want je kunt het ook over vet en over suiker hebben. Maar uh, ontzie dan juist de, uh, de boeren... en de, de landbouw die probeert op een goede manier... ons van uh, lekker eten te voorzien. Wij praten zo meteen verder.